Semke Wolthuis met het NOS-journaal. Twee advocaten willen via een kort geding... een uitzending van Hart van Nederland Special van morgenavond tegenhouden. In de uitzending van SBS worden beelden vertoond... waarin de politie twee mannen verhoort... die veroordeeld zijn voor de doodslag op een bejaard koppel in 1997. De mannen vinden het een inbreuk op hun privacy. SBS zegt dat de daders onherkenbaar zijn gemaakt. In Georgië, in de hoofdstad Tbilisi, hebben tienduizenden mensen geprotesteerd tegen Moskou. Ze zeggen dat Rusland probeert Georgische regio's te annexeren. Moskou werkt aan een nieuw verdrag met Abhazie voor een gezamenlijk leger. En in Georgië wordt dat gezien als een volgende stap richting Russische inleiding. En in Hannover is een demonstratie tegen jihadisme van 3000 rechtsextremisten en hooligans zonder veel problemen verlopen. Omdat op andere plekken in de Duitse stad tegelijkertijd linksextremisten demonstreerden, werd gevreesd voor een veldslag. Maar er waren wel wat kleine opstootjes, dat was bij de linksextreme demonstratie, maar de politie hoefde al met al niet in te grijpen. Bij de intocht van Sinterklaas in Gouda... zijn vanmiddag niet 60, maar 90 mensen opgepakt. Dat zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie. In Gouda waren speciale plekken voor demonstraties aangewezen... maar een aantal demonstranten ging toch naar het centrum. Daar ontstond ruzie met de voorstanders van Zwarte Piet. Uit beide kampen zijn mensen aangehouden. Premier Rutte noemt het diep, diep triest... dat de intocht van Sinterklaas eindigde... in de arrestatie van voor- en tegenstanders. Hij roept op om het Sinterklaasfeest de komende weken te vieren... Zonder ongeregeldheden. Het weer in het zuidwesten klaart het op. Vannacht is het overal droog. Er kan een misbank ontstaan en het wordt zo'n 8 graden. Later vannacht gaat het in het noordoosten regenen. En dat blijft morgen overdag zo. Het zuiden houdt het dan wel droog. En het wordt 10 of 11 graden. Dit was het.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 Zin in Zandvoort Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Met nu de Euro Breakdown. Met Maurice Mulder. 24ste jaargang, aflevering 42, 17 oktober. Tweede uur van de Euro Breakdown. Totaal in de Euro Breakdown zitten de 17 stijgers. Vier zitten 17 dalers, twee nieuwe binnenkomers...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 We want the same things, we dream the same dreams, alright? Oké, okay, doen het goed. Op 12 vinden we Enrique. Oh nee, uh, Igia Zelia samen met Rita Ora. Bleek weer vorige week nog op nummer 16. We zijn aan het opklimmen. Want vorige de hoogste positie is ook 12.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 And as it all plays out, I see it couldn't be clearer. feed for it. wake up and dream for it. till it's got you guess me forever and you lean for it. till they have a kiss, get check on your mind and it's nothing but me, on it on it, on now it, now it's me time, believe that, if it's yours and you want it, I want it, promise, that need that, till I'm everywhere that you be at, I can't fall back or quick cause this is attraction, fatal so I take it all, or I don't want it. you used to See ya. En Enrique Iglesias. Inderdaad, bij Lando. In een verhaal voor die Iglesia Black Widow. Samen met Ridora. En daarmee bedoelen we natuurlijk de Nederlandse top 40. Met nummer 40 vinden we daar Ghost van Ellen Henderson.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 nummer Root van Magic. Op nummer 10 vinden we Nielsen. Sexy als ik dans. Op nummer 9, Bang Bang van Jessie J, Ariane Grande en Nicky Minaj. Op nummer 8, Sam Smith. Stay with me. Je hoorde hem net bij mij op nummer 11. Hier staat hij op nummer 7. Enrique Iglesias met Baylando. Kazak naar nummer 6. Vorige week op nummer 4, Prayer Sea van Lillywood en de Frick. Kelvin Harris en John Newman met Blame op nummer 5.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 Ariaan de Grande. Sam Z, Break We nou, kijken naar de Airplay World Official Top 100. Staats op nummer 8 met dit nummer. Hele Swift op nummer 7. Sam Smith op 6. David Queda, Sam Martin. Lovers on the Sound op 5. Magic Root op BSC, Chandelier op 3. En Maroon 5 met de nummer Maps op 2. En Lilywood en and the op 1. En dit is nummer 8 van de Euro Raid Bang Bang, Jessie J, Ariana Grande and Nicky Minaj. dominant, a Nummer 9 en nummer 8 in handen natuurlijk van Ariane Grande, Maar deze keer samen met Jessie J en Nicky Minaj. Ik denk dat uh, iemand die hier in de Oostbankruimte zit erg blij mee is. Twee keer elkaar Ariane Granden. Hij heeft hem zelf tot een bureau opgestaan. Moet toegeven, ze geven nog gelijk ook.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 Vorige week nog op nummer 24 en was twee weken in de hitlijsten. Ik ga samen met Rido Ora, Black Widow op nummer 12. En Rick Iglesias met Bijlando op 11. gaan we naar de top 10. Sam Smith, Stay With Me. Daar is Royal rond aangedragen van. Ariane Grande met Break 3 op nummer 9. Op nummer 8 vinden we Jesse J., Ariane Grande, Nicky Minjai. Bang, bang. Zeven is in handen van Root met een nummer Magic. Ah oh nee, andersom. Magic met een nummer Root. Dat goed goed zeggen. En je hoorde hem net vorige week nog op nummer 10. De hoogste notering ooit voor hele Swift op nummer 6. Met haar nummer Shake It up. En op 5 vinden we David Guetta. Gisteren nog gezien in RTL Late Night, onze Fransman. Maar dit keer staan we met Sam Martin. Let's it, up, let's it up, until our hearts fire. Then show the world a burning light that never shines so bright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 Alles komt er voorbij, daar. Yeah, we maar we gaan eerst naar nummer, nummer, dus nummer 2 toe. Lilywood en de Pricks staan in de Robin Schultz remix. Vorige week nog op nummer 1, deze week dus op nummer 2. Nu wordt het dan, ook nummer 1. Mix, Prayer receive. Oh, wat weken in de nieuwe Breakdown. Vorige week op nummer 1. Dat betekent dat we deze week een nieuwe nummer 1 hebben. Je hebt drie nummers nog niet gehoord als dus je goed geluisterd hebt. Dus kies je Hideaway. Kelvin Harris met Summer. Maar het logisch, die zijn uit de hitlijst de verdwenen. Daar houden we er nog één over. En die staat op nummer 1.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 I'm all about that bass, about that bass. No trouble. I'm all about, bass, about bass, No trouble. I'm all about